Keerst een klomp met het NOS journaal. De diamantroof op Schiphol. Twaalf jaar geleden werd op het afgesloten beveiligde deel van de luchthaven een gewapende overval gepleegd. De dieven gingen er vandoor met een waardetransportauto. Daarin zaten diamanten met een waarde van ruim 72 miljoen dollar. Ruim de helft is nog zoek. De zeven verdachten zijn aangehouden in Amsterdam en in Valencia in Spanje. SP en GroenLinks hebben positief gereageerd op een oproep van PvdA-leider Ascher. Die zegt in het AD dat hij een verbond wil van linkse partijen... die werken aan meer zekerheid op de arbeidsmarkt. Zo wil Ascher meer rechten voor ZZP'ers... en jongeren vanaf 18 moeten een volwassen loon krijgen. De boodschap van de nieuwe Amerikaanse president Trump, America First... heeft geleid tot kritische reacties, met name in Europa. De Franse president Hollande waarschuwt voor het protectionisme waar Trump voor pleit. Het Kremlin zegt dat een ontmoeting met president Poetin eerder een kwestie van maanden dan van weken is. In de Duitse stad Koblenz is het congres aan de gang van populistische partijen, waaronder de PVV, het Front National en Vlaams Belang. De partijen presenteren zich als wat zij noemen de leiders van het nieuwe Europa. Onder de sprekers zijn PVV-leider Wilders, Marine Le Pen... van het Front Nationaal en Frauke Petri van Alternatieve Vuur Deutschland. Thema's van het congres zijn de afkeer van de Europese Unie... en beperking van migratie. Bij een busongeluk bij de Italiaanse stad Verona... zijn 16 mensen om het leven gekomen. Er zijn 26 gewonden. In de bus zaten leerlingen van een gymnasium uit Budapest. Het zou gaan om scholieren van 14 tot 18 jaar... die vanuit Frankrijk op de terugweg waren naar Hongarije... De bus is volledig uitgebrand. Het weer in het noorden bewolkt. Op andere plekken schijnt de zon geregeld. Het blijft droog bij een graad of vier. Vanavond en vannacht gaat het overal weer vriezen. Vooral in het noorden kans op mist. Morgen zonnig en droog. En het wordt smiddags twee tot vier graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment...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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort uit Zandvoort. Verleef de tijd van de leer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 Zometeen onderweg hier op CFM Zandvoort. De Sunshines. Ook Jan en Zwaan met We Gaan Weer Schaatsen. Maar eerst hier het orkest zonder naam met Als in Holland. De sneeuwklokjes bloeien. Zijn weer al voorbij. Klinkt aan ons gezang, heel ons verlangen richt zich op jou. Toe mooie lente, verjacht de winterkou. Als of vrij koning winter is ver Met jou verkeerd.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 Zo met de muziek van de Havenzangers. Ook het orkest zonder naam heb ik nog een keertje. Maar eerst hier Bobby Klein, het Volendamse Jodelaar.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 Poppendeentje, waarom doe je dat? Je lang en je flirt, je bent niet serieus. Vandaag of morgen krijg je heus de deksel op je neus. Je houdt me aan het lijntje, poppendeentje. Poppendeentje, waarom doe je dat? Je houdt me aan het lijntje, poppendeentje. Je neemt me in de maling, lieve schat.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 Onder al het raam, we hebben dat samen al zo vaak gedaan. Vandaag omgaan we naar de kermis in de stad. Van de schietend gaan we naar het reuze rat. de kermis, daar is altijd wat we doen. En bovenin dat reuze rat krijg jij een doel.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 zodat ben jij een zoet La la Elke dag, maar ga nou mijn jongen als paar je hier is. Tot zodan, mijn Siska, en hoor je zacht je naam. Dan sta ik met mijn ladder onder aan je raam. na dan gaan we naar de kermis in de stad. Van de schiet en gaan we naar de reuzerat. Op de kernis, daar is altijd wat te doen. En bovenin dat reuzerad heb jij een zoet.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 Een ouderwets lied, iets uit mijn leven, speel eens dat lied dat ik als meisje heb gezongen, waarop ik danste met mijn allereerste jongen. Je I'm mm -hmm. je huid dan zwart? En daar voor Annie de reuven met harmonica Jim. En de volgende artiest is Jerry B. Geboren in Leiden op 1 oktober 1923. En al daar overleden op 22 april 1983. Was een Nederlandse zanger van het levenslied en accordeonist. En hij was de broer van de zangeres, de zangeres zonder naam. En hij is er al bekend geworden van het duo Jerry en Mary B. En zong met haar onder meer nummers als de bedelaar van Parijs.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 Vader, je houdt toch van ons en van jou. Hij zal ons dus vast niet vergeten. U kijkt ons zo droevig en medelijdend aan, en vreest dat hij nooit terug zal.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 en streelt haar onwetende kleine moedertje. Lief.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 Waar blijft vadertje nou? Dat zou ik zo graag willen weten. Vadertje houdt toch van ons en van jou? Hij zal ons dus vast niet vergeten.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 Waar blijft vadertje nou? Dat zou ik zo graag willen weten. Wadertje houdt toch van ons en van jou. Hij zal ons dus vast niet vergeten. Het was Jerry B met Maar de Kinderen Vragen. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard als u een stukje van het programma gemist heeft of u wilt het nogmaals beluisteren, aanstaande zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma nogmaals herhaald. Ik heb nog een paar stukjes muziek te gaan, zometeen Nelke. Het Rit het 1976 bij Muziek en Rode Wijn. Maar nu eerst een van mijn favorieten: de Trija Jackets met het autootje. Ik wens u nog een hele fijne week.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 wij duwden met z'n tweeën voor, hij liep een goed kwartier. En als je op de klok drukte, ging de wijzer uit. Dat gaf niks zonder toeter, had je toch genoeg geluid. Maar toch was die niet slecht, we waren eraan gehecht. Nou gaat die naar de sloop, is al koop. We hebben er nogal gehad met de toetetje, met de toetetje, met de toetetje gebeurde hier midden in de stad met de toetetje, met de toetetje, met de toetetje.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 Nou, vijf gulden dan, of vindt u dat nog te duur?